Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna de hele Tweede Kamer is voor de sancties tegen Rusland. De EU heeft maatregelen genomen om Russische banken en rijke mensen rond president Poetin economisch te straffen... En het Nederlandse kabinet heeft beloofd om Oekraïnse vluchtelingen op te vangen en luchtdoelraketten en antitankwapens die kant op te sturen. De meeste partijen zijn het daarmee eens. Je hoort op volgorde de VVD, de SP en de PvdA. In deze oorlog moeten we Oekraïne blijven steunen met het leveren van wapens. Het kabinet moet alles doen wat nu, nou, wat nu mogelijk is. De SP steunt effectieve sancties. De sancties moeten zoveel mogelijk de elite en zo min mogelijk het Russische volk raken. Mijn fractie steunt daarbij de inzet van het kabinet. Maar laten we ook kijken wat we nog meer kunnen doen. Drie partijen zijn tegen de sancties. Forum, Groep Van Haga en de PVV. Het debat in de Kamer duurt nog de hele middag en een deel van de avond. De gevechten in Oekraïne gaan ondertussen door. Bij een aanval van het Russische leger in de stad Garkov in het oosten zijn volgens Oekraïne tientallen doden gevallen en honderden mensen gewond geraakt. Zeven drugsuithalers moeten de cel in. Dat zijn jongens die de Rotterdamse haven in worden gestuurd om cocaïne uit zeecontainers te halen. Tot vorig jaar kwamen die er vanaf met een boete van 95 euro van het, voor het betreden van verboden terrein. Nu staan daar gevangenisstraffen op. De drugsuithalers die vandaag veroordeeld zijn, kregen drie tot vijf maanden cel. En Post.nl heeft vorig jaar weer een record aantal pakketjes bezorgd. Het waren er 384 miljoen. Het bedrijf zegt dat de lockdowns een belangrijke rol hebben gespeeld. Toen hebben we meer thuis laten bezorgen. We hebben met z'n allen wel iets minder brieven en kaartjes verstuurd. Maar volgens Post.nl waren dat er zonder de lockdown nog veel minder geweest. Het weer, nou het is zonnig en droog met 8 graden op de Wadden en 12 in Limburg. Komende nacht is het koud en morgen grijs, met vooral in de westelijke helft van het land regen. Het wordt dan een gatenwacht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A7 den oever richting Heerenveen tussen Breeslanddijk en Konwerderzand zand door werkzaamheden 2 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 Krijg je helemaal niks meer voor de 2 euro? Kan je geen eens meer een biertje halen volgens mij? Of dat ga je net uh, nee, redden? Nee, nee, nee. nee, nee. Dat, dit, dit, dit, dit, mijn stamcafé kost die uh, een fluitje 2,75. Kijk, kassa. Kassa. Hatschieke idee. Nou, goed. Het zij zo. Goed, uh, wat gaan we doen? Ja, Zandvoort op zaterdag, tweede uur. Uiteraard rond de klok van half vier hebben we t, uh, tijd voor de evenementenagenda. En dan hebben we natuurlijk...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 om ook het tweede uur te blijven luisteren en kijken... naar uw enige echte lokale zwemmen, CFM Zandvoort. En Straks hoor je dus ook dat snoeien en broeden, dat dat samen kan gaan. Ja, toch? Ja, heel mooi gezegd. Helemaal goed, het tweede uur Zandvoort op zaterdag. We hebben er zin in. Wil je meekijken? www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de tolweg, Tina. Goedemiddag, Andrew hier. never let a slip away. Talk to my baby on the table. I would have guessed I could miss someone so bad Yeah I really only met about a She's good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 forward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 Tijdens het snoeien verwijdert landen laaghangende takken om te voorkomen dat ze het verkeer belemmeren. Ook verwijdert landen takken die verkeerd groeien en beschadigd zijn. Takken worden ter plekke versnipperd en in een versnipperaar en hergebruikt op het terrein van de volkstuinen. De werkzaamheden vinden plaats zoals gezegd op werkdagen tussen 7 uur morgens en 4 uur middags. En die duren nog tot en met 11 maart.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 heb ik dan gedaan? Waar is het misgegaan? Je bent voor mij de ware, de enige voor mij.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 Jou alles delen Ik hou van jou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 Cielo grigio su, cielo grigio su, foglie gialle Fogli Fogli cerco un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 van de nieuwe tennishal uh, en het inrichten van de publieke ruimte eromheen... hangt af van diverse formaliteiten waaraan nog moet worden voldaan. Met andere woorden, Papendal aan zee komt met de week dichterbij. Wordt vervolgd, zullen we zeggen, Albert-Jan. En deze kwam ik nog tegen. Ja, ik heb daar nou toch uh, de cd's bij me. Ik denk, nou ja, dan kunnen we wel draaien naar Papendal aan zee. Samen staan de sterken hand in hand. I'm oh. I'm so Weet je wat altijd uh, mooi is als Zandvoort uh, kampioen is? Die platte kar die dan weer uh, door het uh, dorp uh, heen rijdt. En, uh, er wordt gewoon een mega feest uh, op, uh, opgebouwd en geheel terecht. Nou, dat hebben we al een aantal keren meegemaakt hoor. En dan deze platen bij: Zandvoort is de kampioen. Leuk om hem weer eens uh, terug te horen, volgens mij kennen heel veel van jullie hem nog niet.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 van een klant Jij krijgt niet lachen niet van mijn gezicht Dat zou je wel willen Al ben ik van de kaart Jij bent iets met tranen niet waard Jij krijgt die lachen niet van mijn gezicht Maar ik kan van binnen Soms word ik gek van bedriet, maar mijn granen die gun ik jou niet.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 Toen hij het opnam, toen was het nog koud in zijn Zandvoort. Beetje kluwijn weer, zeg maar. Zandvoortmarketing.nl als je je aan wilt melden als ambassadeur hier in Zandvoort. Zandvoortmarketing.nl En dan kan je, ben jij misschien wel binnenkort de nieuwe ambassadeur... van de leukste badplaats van Nederland, Zandvoort.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 Ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauche niet uit te gaan Traum geseem, het huis Ik such nieuw land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 ik lad die alten Vögel en Verwandten ein. En alle fangen vor Freude aan te wein. Wir grillen die Mamas kochen en we saufen stamt. En feiern eine Woche jede Nacht. Ik ben hier werd ik begraven. En als jij uh, ambassadeur van Zandvoort uh, wilt worden, kan je aanmelden via zandvoortmarketing.nl. Naar Jan Lammers draaiden wij deze van uh, Pieter Fox en Housem Wij zeggen tot zometeen na vier uur. zijn we er nog uh, één uur lang. Tot zo!